Avond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Morgen kruipt Ronald Plasterk achter zijn laptop om te werken aan zijn verkennersverslag. Vandaag zat hij dik twee uur aan tafel met PVV-leider Geert Wilders en Pieter Omzicht van NSC. En de formatie van een nieuw kabinet is wel een stapje dichterbij gekomen... ...vertelt politiek verslaggever Wilma Borgman. Je kunt wel zeggen dat het moment dat er nu echt onderhandeld kan gaan worden... ...nu bijna is uh, aangebroken. Wilders en Omzicht hadden gisteren al een gesprek met z'n tweeën... ...en dat ging dan vooral over de persoonlijke wrijving... ...die er toch uh, tussen die twee was ontstaan. Uh, Omzicht had iets gedaan waar Wilders boos over was... ...en toen had Wilders een tweet geplaatst waar Omzicht weer niet blij mee was. Dat is gisteren opgehelderd. En vandaag hadden ze dus weer een gesprek waren Wilders en omzicht allebei positief over. Volgende week wil verkenner Plasterk zijn verslag afhebben... ...en hij stuurt dan zijn conclusies naar de Tweede Kamer. Er zijn vijf mannen opgepakt voor drugshandel en witwassen. Agenten vielen op verschillende plaatsen in Utrecht en Gelderland binnen... ...bij huizen en bedrijfsgebouwen. Ze vonden tientallen kilo's aan harddrugs, dertien auto's en meerdere tonnen aan cash. Slecht nieuws voor Paul Pogba. De voetballer kan voor vier jaar geschorst worden vanwege doping... De middenvelder van Juventus testen begin dit seizoen positief na een wedstrijd. De Fransman van 30 heeft zelf nooit gereageerd op dat dopingverhaal. En het personeel van Ben Jerry's is aan het staken voor een beter cao. In de fabriek in Hellendoorn maken ze het ijs voor heel Europa en nu willen ze beter betaald worden. In coronatijd hebben we echt met z'n allen op ons tandvlees gelopen om de boel je draaiende te houden. Unilever heeft hierdoor giga omzetten gedraaid en winsten gemaakt. Maar vervolgens worden wij hier niet in gecompenseerd, maar gaat de winst naar de aandeelhouders. En wij willen daar eigenlijk ook al een keer wat voor terugzien. De vakbond hoopt snel een deal te kunnen sluiten. En dan kan jij komende zomer lekker blijven genieten van een bakje ijs. Dan nog het weer. Totaal geen weer voor ijs nu, want in het noordoosten kan het glad zijn door bevriezende wegdelen. En morgenochtend regenachtig en ook natte sneeuw. Smiddags droogt het wat op en is er zon bij 5 tot 10 graad. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ADB. Op de A9 Alkmaar richting Amstolveen staat Fieden tussen knopen Kooi, meer en Akersloot. 4 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. A10 de Ring van Amsterdam tussen de Afrit Haarlem en Volendam. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A10 de Ring van Amsterdam tussen Landsmeer en Zeeburg Nog 4 kilometer met 20 minuten op- oponthoud. Daar stond een te hoge vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En 247 Amsterdam richt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 Deze zandwoord draait door. dus is ook weer begonnen. Voor de mensen die thuis vanavond de raadsvergadering willen volgen. Die kunnen dat op de televisie doen. 1367 KPN in Ziggo. Kanaal 40. Dat even zeggen. De radio gaat gewoon door met een reguliere programma. Dus voor die mensen die dat willen weten. Kun je daar terecht. En anders moet je even op de sociale media kijken. Ik zal het zo direct nog wel een keer vertellen. Goed, Midnight Hall. Dat was de kop die eraf is. Nou, op RTL 007 worden allerlei bondfilms herhaald. En deze komt ook voorbij. Die another day! Met recht een, een beetje een cult-klassieker noemen. Het is niet echt een hele grote hit geweest. Slechts in bescheiden vorm. Malcolm McLaren en Madame Butterfly in de wat lange versie. Daarvoor hoorde je Madonna met Diana Another Day. En over Madonna gesproken. Ze was niet slecht gek lang geleden in het land met uh, haar tournee Die gekoppeld is aan uh, haar materiaal wat ze heeft uitgebracht. Uh, overigens uh, komt er zo dadelijk nog een cover van uh, Madonna voorbij. En die komt uit Nederland. Die is van Bella and the Beach. Maar dit is alweer van een tijdje terug Fleetwood Mac... En daarvoor hoorde je Fleetwood Mac met Hold Me. En dit is ook aangenaam George Michael met Amazing. Ik heb er eigenlijk verder niks aan toe te voegen. Ja, wat, wat, wat moet ik er eigenlijk over zeggen nog? Ja, alles wat ik te veel zeg over dit is te veel. Question. Weg en de nummer van George Michael. Hij had het er zelf over. Amazing. We draaien er nog een uh, tot aan de hoofdlijnen. En de hoofdpunten van het nieuws kun je altijd eigenlijk een beetje skippen. Ook zo'n hele klassieker. Pepsi. En Shirley Kees nog. Ik wel in ieder geval. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. Het Verenigd Koninkrijk beschuldigt de Russische veiligheidsdienst FSB van jarenlange spionage. Onder meer politici, ambtenaren en journalisten kregen onder meer mailtjes met spionagesoftware. Dat zou tot dit jaar zijn doorgegaan. BBB-leider van der Plas is door verkenner Plasterk bijgepraat over de gesprekken tussen PVV-leider Wilders en NSC-voorman Onzicht. Plasterk komt maandag met zijn advies over het vervolg van de kabinetsformatie. Burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft het ministerie van Defensie gevraagd om opvangplekken voor asielzoekers in kazerners. De inspectie zei vanmorgen dat het aanmeldcentrum ter Apel overvol, onhygiënisch en onveilig is. Het weer, vanavond regen, minimaal vannacht iets boven nul, morgenmiddag droog en af en toe zon bij 5 tot 9 graden. consumed with how much you al langzaam zo'n beetje eigenlijk tegen het landelijk aan. Want daar is ze al redelijk opgevallen. Bella and the Beats en haar versie van Frozen. Daarvoor hoorde je Blue Oyster Cult. En Dan Fear the Reaper heeft alles te maken met de top 2000 die aanstaan is. De lijstjes worden ingeleverd. Voor vanavond eh, geen televisie van Alternative FM. Maar wel op YouTube en op de radio. Want op de televisie is er vanavond... De raadsvergadering. Want uh, ja, de heren uh, en dames vonden het nodig om Sinterklaas te vieren op dinsdagavond. Dus woensdag en donderdag waren daar op een gegeven moment degene en de plekken voor wat, dat, uh, voor wat het waard is. Want uh, ja, nee, dat ga ik even zo doen Want anders dan, uh, dan weet ik het wel. Dan zit ik er een beetje doorheen uh, te kakelen. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Maar het is de bedoeling uh, dat uh, op televisie kanalen 13, 67 en 40... daar uh, is het een en ander uh, te zien wat uh, betreft het uh, verhaal van de raadsvergadering. Goed, gaan we weer. De police.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 around enough to know Mensen binnen die, de, die hebben toch de weersomstandigheden getrotseerd met die Oosterwit. Um, het waren vier nummers achter elkaar. De police, Kim Wild, Jim Groatsy. En als laatste hoorde je een stukje, een stukje instrumentaal van P.E.M. Bond, de revolutionist. Ik zeg het nog één keer. Vanavond is er dus een raadsvergadering te volgen op de televisie. En de televisie kun je dus vinden als je geïnteresseerd bent in de plaatselijke politiek. Op Ziggo Kanaal 40 en op KPN 1367, dus het digitale gedeelte. Dus daar kan je het uh, allemaal op vinden. De radio gaat gewoon door, dus wij hebben vanavond tussen uh, 8 en 10 een uh, gast in de studio. De naam is Dusty Stray, hij is uh, dan voor de derde keer hier. En we hebben natuurlijk ook nog telefonische interviews met onder meer eh, Xavier en met Saskia van der Giesen van Labashida. Dus dat eh, zo dadelijk. Maar eerst eh, nog eentje die we eh, laten horen voor het nieuws van 7 uur. En dat is deze hele mooie van Joe Jackson en The Real Man.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 Think it's getting better But nobody's really sure And so it goes Go round again